Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Vuelta heeft geen last van alle protesten. Langs het parcours van 175 kilometer tussen Den Bosch en Utrecht wordt volop geprotesteerd. Zo stonden tuinders te demonstreren tegen de hoge gasprijzen. En boeren parkeren hun trekkers op allerlei plekken langs de route als protest tegen de stikstofplannen. De organisatie heeft duidelijke afspraken met ze gemaakt om de boel niet te verstoren. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje een boodschap in het algemeen. Van uh, jongens, uh, uh, we hebben hier met elkaar een fantastisch evenement. Uh, je hebt een groot podium, dat weet je, want alles wordt live opgenomen. Maar maak er dan ook goed gebruik van in positieve wijze. De redders moeten nog iets meer dan een uurtje doortrappen tot de finish in Utrecht. Zo net genoten deze mensen van het klimmetje over de Grebbeberg in Renen. De brandweer heeft in Polen tot nu toe 160.000 kilo dode vis uit het water gehaald. Dat gigantische aantal dode vissen komt volgens het land door dumping van chemisch afval. Onderzoekers zeggen dat het ook een giftige algensoort kan zijn. Twee piloten van Ethiopian Airlines zijn geschorst omdat ze vergaten te landen, schrijft het AD. De twee vlogen met hun kist van Sudan naar Ethiopië. Ze vielen in slaap. Toen een alarm van de automatische piloot afging, schrokken ze wakker. En kwamen ze erachter dat ze het vliegveld al ver voorbij waren. Ze moesten omkeren en 25 minuten terugvliegen. En op het Bloemencorso in Sint-Jansklooster in Overijssel kan iedereen meegenieten van de mooie praalwagens met bloemen. Er is een speciale tribune voor blinden en slechtzienden. Zij horen daar van een blinde tolk hoe de wagens eruit zien. Ze zitten dus bovenop de kop van die vis. En die vis, dat is wel fraai. Want de bek van die vis, de kin van die vis staat zeg maar omhoog. Als een soort ontzettend arrogante vis. En die bek weer over die bek gaat, ah, die tanden echt fantastisch. En het publiek vindt het prachtig. Ja, je krijgt de hele sfeer mee hier. Hij vertelt wat er in die wagen zitten. We hebben een paar voorbeelden op maquettes mogen kijken. En we hebben de bloem in de handen gehad. En het bij elkaar is het gewoon heel indrukwekkend. Want als je hoort van een corso, ja, wat moet je daarbij voorstellen? En hier wordt het gewoon duidelijk gemaakt. Heb ik het weer nog. Er verschijnen meer stapelwolken, maar de zon blijft ook te zien. Het is een graad of 23. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op een buik. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoefdorp en Knopend Velsen 9 kilometer. Met een kwartier tot 20 minuten oponthoud. De ze een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 Een uh, collega Fred, hij, die, hij gaat uh, van locatie uitzenden. Ja, daar de... ben ik heel benieuwd naar. Ja, nou, ik ook. Hij zitten er... ergens in Heemstede straks uh, na vijf uur. Ja, in het lommerijke Heemstede. Ja, ergens... in het gebied van de branding, hè? Ja, ja. ja daar is ook niet zo. Ja, we grijpen, we grijpen de macht uh, ja, ja, ja, ja. In, uh, in Heemstede. Helemaal goed. Radio De Branding. Uh, <laughs> ja. uh, dus dat gaan we allemaal doen. Dus een vol uur. Nou, wel helemaal goed. En uiteraard uh, ook heel veel uh, lekkere muziek. Ja.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 Ja, er gebeurt van alles hier in de studio. Als je meekijkt, er zijn redelijk wat kijkers nu. Oh, gezellig. www.ctwm-live.nl Zwaaien kijk, naar de camera. Ja, hallo, kijk je live mee? Ja, zwaaien naar de ja, camera. Zwaaien naar de camera, maar er gebeurt van alles. Af en toe, af en toe. He. Ja, het is weer een gezellige chaos in de studio. Ja, ja, maar het hoort er ook bij Wendt. Ja. We zijn natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen voor Race Radio. Ja, inderdaad. Want, de, ja, de, de, de, de, meneer Botman, de grote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 But just yes, don't you feel too bad When you get fooled by smiling faces But don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, mama Cause I'll be standing on the side When you check it out When you get old Don't you worry Lekkere muziek uh, zo op de zaterdag. En misschien uh, denk je wel, hey, deze plaat ken ik van uh, Incognito. Nou, de origineel was uh, dit en uh, ja, later uh, nog een keer uitgebracht. Don't you worry about a thing! CFM Race Radio, pit report.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 te maken om die een beetje te helpen en uh, we hebben nu naar de aanleiding richting uh, de campri hebben we wat werken hangen van uh, Tom Sanger en onder andere uh, Armand uh, Zijbrands en die maken op Zijbering, die maken gewoon uh, hele mooie kunstwerken hele gekke dingen uh, en ja dat moet je eigenlijk gezien hebben ook uh, ja. van voordat, je, ja, voordat je aan je wand gaat hangen zeg maar want kunst is natuurlijk altijd zeg ik, heel persoonlijk, ja. de, de een vindt het prachtig en de ander denkt wat is dat joh? Ja wat is dat? <laughs> wat stelt dat voor? Ja. Ja.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 andersom. Die pakt de foto en gaat die foto helemaal bewerken. Ja. En daardoor wordt het dan weer kunst, omdat er gewoon zo veel bewerkingen zijn. Uh, uh, dat is niet zeg maar eventjes uh, enter drukken op een computer en het is ja. hè. Uh, dat zit echt heel veel in. Want hij is gemiddeld met een foto bewerken naar zijn kunstwerk, is hij gemiddeld wel twee, drie dagen bezig. Dus. Zo. Uh, dan kan je ook zeggen, dat is niet heel erg makkelijk. Nee, nee. <laughs> ja toch? Dat <tot> je een uh, mooi resultaat hebt. Uh, hoe kan het, uh, uh, Randall, dat eigenlijk, want dat hebben we natuurlijk, in Zandvoort is ook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 Um, hebben we nog een beetje nieuws? Of uh, de, de stoeltjesdans is er een beetje aan de gang? Of. Um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 Is, is, is Rick door jou op de racefiets gestapt? Nou, nee, hij reist al veel meer. En uh, ik moet eerlijk zeggen, hij fietst ook harder dan ik. Dus dat schiet ook niet goed. <lacht> goeie. <laughs> maar, maar hij woont vlak bij mij in de Oude Kerk Amstel. En uh, we hebben wel eens een keer de ronde, ronde Hoep daar bekend bij fietsers uh, genomen. En we hebben ons wat gefietst. Te weinig hoor. Want uh, hij heeft nooit tijd, ik heb nooit tijd. Dus uh, we moeten het eigenlijk gewoon weer aan gaan pakken. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, dus, ja. dus jullie zijn goede bekenden van elkaar. Ja, maar, nou ja, oké. Net wij, we kennen elkaar denk ik ook al uh, 30 jaar. Weet je, dus uh, een beetje opgegroeid op zandvoer. In de, de goede tijden van Zandvoort, zullen we zeggen. Ja, ja. En uh, ik, ik ken ik ook van diverse programma's. En uh, hij is uh, alleen wat bekender op de fee geworden. Uh, ik heb dat niet zo'n behoefte aan. nee. nee. <laughs>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 En hebben we de Dutch GP Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dan ja, gaan ja. we los. Dan gaan we echt aftellen. Dan gaan we, dat de dat gaan op gaan we echt aftellen. <laughs> ja. ja. ah, het gaat gebeuren hier op de radio. a girl at a party.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 Could talk and express our inner thoughts. How about it? What do you think? End the statement with a wink. Here it is. Wekelijks uh, geheim horen hier uh, op de radio, Randall Lawson uh, met uh, de Pits reporter uh, Benno.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 Zes of acht miljoen opleveren. Zo, zo. Nou. Ja, ja, ja. ja, ja, het is ja, ja. De wat een gek ervoor geeft natuurlijk. Dus van uh, Michael Schumacher. Oh, in de daar, verkoop, ja. Dus uh, ja, even daar. doorsparen. <laughs> dan lukt luk het je wel, denk ik. K kral de wijk <laughs> Nou ja, eentje. <laughs> ja. <laughs>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 Box, and I'm more atari of the way you play your game ain't fair. I picture the fool that falls in love with you. Oh, she's old. Yeah. Well, just don't you, she knows. Ooh, I've got some news for you. Yeah, go to my tell your little boy free. See? is weer omhoog, hè? Ja. En dan komt hij ja. er nog een keer aan uh, oh. met uh, Fuck You. Oh. <laughs> ja, lekkere gouden ouwe, alweer. Gauwe ouwe is ook weer zo zwaar hoort Maar een uh, plaats van een aantal jaren geleden van uh, Cee Silo Queen en uh, Fuck You. Half vijf geweest. Hey, normaal uh, zetten we dan een uh, dier in het zonnetje. Maar je wil een uh, complete website uh, in het zonnetje nou, zetten, uh, begrijp ik. Nou, ik, ik wilde even aanhalen. Uh, de website van ik en uh, Dat het een hele fijne website is. Als je namelijk een dier zoekt, dan kan dat echt op geslacht leeftijd. Kan bij kinderen, kan bij honden, kan bij katten, speciale zorg. Oh? Gekastreerd, gesteriliseerd, kan alleen thuisblijven, kan mee in de auto, kan gedrag aan lijn, enzovoorts, enzovoorts. En, Die, uh, dus jij hebt er al, al eentje gevonden, uh, nou, zo ik. horen? Ik, ik had... <laughs> <laughs> nee, ik begin niet aan bezig. Vind ik zo nee? zielig. Nee. Push, push je erbij? Uh, ja, nou ja, een pusje, Maar ja, goed. Uh, ik had Lena voor, voorbereid. En, uh, en wat, wat, wat was Lena ook alweer voor? Een hond, een uh, Amerikaanse Stafford teef Um, dat had ik gisteravond laat gedaan. En we denken, je? Is al geplaatst. Dus het gaat zo snel. Alle honden trouwens die wij hier behandeld hebben. Zoals Dirk en Woezel. Die allemaal al geplaatst. Um, nou ja, daarom heb ik het vandaag maar even. Ja, het is een beetje improviseren dames en heren. Heb ik het over Chesterfield. Het is een beetje merkwaardige hond. Als je zo de foto ziet. en denk je, nou het zal allemaal wel. Maar goed, uh, Chesterfield is acht jaar oud. Um, en die zoekt een liefdevolle plek.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 En uh, is beschikbaar, kan gelijk afgehaald worden. Nou ja, dat zal dan volgende week uh, maandag wel zijn. En natuurlijk zit uh, onze beste Chesterfield in de Keesomstraat dierenhuis Kennenbeland... in de Keesomstraat hier in Zandvoort. En je kan het allemaal nalezen en nakijken op uh, ikzoekbaas.nl. ikzoekbaas.dierenbescherming.nl Kijk, bijna goed. Ja, dus, bijna uh, goed. Dat is de website, uitgebreide website. En dan kan je alles vinden over de dieren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 forward! outside You've been run, hiding much too long You know it's just your foolish plan Hey, love Got me on my knees, baby I'm begging, darling feet, baby Darling, won't you lose my You let you your man let me down like it Make the best of the situation Before I finally go insane Please don't say We'll be right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 Dus dat wordt uh, heel erg leuk. Uh, voor de kinderen die op avontuur willen gaan... wordt schatzoeken georganiseerd met een echte piraat. Nou, daar hebben we er volgens mij genoeg van lopen in Zandvoort. En natuurlijk sluiten we af met een gezellige kinderdisco. Nou, ga allemaal morgen naar het Gasthuisplein en leef je uit. Wow, en vanavond volgens mij ook uh, muziek uh, daar op het Gasthuisplein. Dus uh, het Gasthuisplein leeft er weer uh, in Zandvoort. Of nog steeds wow. natuurlijk, hè. Want uh, ja, wij hebben het daar ook gezeten, hè, met de studio... Ja, ja, het was een mooie ja, pand. Ja, ja. Kruisstraat 2A op het hoekje. Gasthuisplein Kruisstraat inderdaad. Toen was het pand nog heel blauw. Ja, de dan viel ook lekker op natuurlijk. Is, zeker, zeker. zeker. kleurenpolitie op ons dak gehad. Dat was ook een heel verhaal. dat van de andere keer een keer uh, weer op de radio. people got no cash.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 Dan van half drie tot vier uur smiddag zijn kinderen welkom met stepjes en skielers. En volwassenen met rollators, ja, scootmobielen of elektrische rolstoel op het LDC-circuit in het Klein. Ja, dat is, dat is geweldig. Ja, is het zo? Ja, met, ja, ja, ja. Ken ja. je het? Ja, ik ken het. Oh. Ja, ja, ja.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 dat is net het spel. Ik zag het dit. al voor me met de mensen op een rollader in die kombochten. In die kombochten.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 Ja, ja, ja, ja, bij mij staat trouwens 12 dagen. 12. <laughs> ik, ga, ik ga nog kijken. Ook. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge. 12 dagen, jonge, jonge, jonge. 7 uur, 4 minuten en 2 seconden. <laughs> nou, helemaal goed. Dus uh, ja, ik kijk even op de, de Dutch uh, GP-app uh, nu, ja, ja. uh, nu we er toch zijn. Uh, ja,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 You must always face the curtain with a bear. Forget about your seat. give the audience a queen. Enjoy, it, it's your last chance at all. So always look on the bright side of death. I just be... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.